Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde zegt dat de pendelbus voor asielzoekers naar Ter Apel gratis blijft zolang asielminister Keizer niets doet aan de onveilige situaties voor het personeel. De gemeente Westerwolde en Emmen hebben de kaartjes gratis gemaakt vanwege de overlast op de bus. Asielzoekers weigeren soms de ritprijs te betalen en misdragen zich. Minister Keijzer wil van de gratis kaartjes af... en herhaalde vandaag dat ze anders het budget van de buslijn intrekt. De gemeente Westerveld in Drenthe komt met een tijdelijk verbod op sierteelt. Er is al jarenlang protest tegen de kweek van lelies. Omwonenden zijn bang voor de bestrijdingsmiddelen die de kwekers gebruiken... Op meerdere plekken bij Lelyvelden in Drenthe... zijn tientallen verschillende soorten bestrijdingsmiddel aangetroffen. Volgens het RVM is er mogelijk een verband tussen het gebruik van die middelen... en bijvoorbeeld de ziekte Parkinson. Begin volgend jaar wil de gemeente met definitieve regelgeving komen. In Den Bosch zijn drie 3FM-DJ's opgesloten in het Glazen Huis... voor de actie Serious Request. Ze draaien 24 uur per dag verzoekplaten... in ruil voor donaties voor Spieren voor Spieren... Een stichting voor kinderen met een spierziekte. De DJ's mogen tot kerstavond niet eten, maar leven een week op water en sapjes. De Nederlandse Schaatsbond heeft bij NOCNSF een verzoek ingediend om kunstrijders Michelle Tsiba en Daria Danilova alsnog naar de Olympische Spelen te sturen. Het duo voldoet niet aan de Nederlandse normen om zich te kwalificeren, maar wel aan de eisen van het Internationaal Olympisch Comité en de Internationale Schaatsunie.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 dat uh, nog niet zo gek lang geleden volgens mij afgelopen zaterdag uh, zelfs nog in de uitzending van collega Willem de Waard bij Zwaardvis Radio tenminste dat soort programma maar uh, het station is Radio Kapellen, zegt het goed, Zwaardvis Radio Kapellen. tussen 12 en 2 en heel soms van 12 tot 4 volgens mij komende zaterdag bijvoorbeeld, en uh, hij had een uh, jaarlijkse gesprek met deze Martin Erich of Terwijl Martin Postma, dat is zijn is echte naam. En ja, het leuke is, ik heb hem ook gesproken, maar dat was bij mij in mijn achterthuizelwegen. Uh, met die grote bak water aan, uh, aan de andere kant, uh, de Noordzee. Want uh, daar wilde hij ook nog wel eens uh, komen, samen met zijn W3-helft. En toen hij dat zei, toen zeg ik, ja nou dan hoef ik er niet lang over na te denken. Pak gelijk maar gelijk om naar mijn spullen en dan kan ik meteen ook een interview opnemen. Dat hebben we toen gedaan. Het was in het uh, weekend van Hemelvaart, kan ik me nog herinneren. Met um, uh, wereldse smaken in dat weekend. En ook nog de finale van de Champions League. Tussen Parijs, Paris, Saint-Germain en Inter Milan. Ja, dat uh, was het moment. Ja, Daarom kon ik het zo goed voor de geest halen. In dit hele verhaal. Maar de Sign of Leo die heeft uh, dus een, ja, een single uitgebracht. Nog niet zo lang geleden. Crazy Life. En de Sign of Leo is Martin Ehrich. Want het is een eenmansbedrijf bedrijf tegenwoordig geworden. Welkom in uur nummer 2. Waar we ook weer eens eventjes teruggaan in de tijd. Jazeker. Ik heb een, nog niet zo gek lang geleden in 2014 uh, dat nummer weer eens dus naar boven gehaald. Dat is, uh, ik zeg het verkeerd. Ik heb niet zo lang geleden in dit uitzending een nummer uit 2014, dan zeg ik het goed, uh, naar boven gehaald. En dat is toch best wel uniek. Uh, want het is een band uit Rotterdam. Tegenwoordig wonen de twee... In Apeldoorn, daar uh, vertoeven ze nu. En ze zijn min of meer eigenlijk van de radar af. Maar dat heb ik wel een beetje begrepen. Maar ze wisten toch best wel hele goede muziek te maken. En dit is het bewijs. Halfway Station in the Great Beyond. weet het, dat dit een beetje mijn lijflied is. Deze is Thomas Florissen, zo heet hij in het echt. Maar onder T.B. Florissen heeft hij het materiaal uitgebracht. Dit dateert alweer van een lange tijd geleden. Deferent Man, ik heb hem weer in mijn lijstje opgenomen als vrije keus in de top 2000. Ja, ja, zo werkt dat. Want dan mag je ook een vrije keus inzetten. En dit is een van de nummers. Naast bijvoorbeeld van Fleetwood Mac. Met, um, hoe heet dat nummer ook alweer? was het ook alweer? Nou, dat ben ik weer even kwijt. Oh, wat erg is dat toch? Als je het op een gegeven moment uh, niet meer weet. Running with the Shadow is het in, uh, een zonglijn die erin uh, zit. Uh, the Chain, dat is hem. Ik zocht er even naar. Ja. <laughs> the Chain, dat was hem. Halfway Station hoorde je ervoor met uh, Great Beyond in 2014. Je zit op een gegeven moment uh, een beetje als ik een... Uh, een Seniorenstatus geheb Ja, want dat uh, is het zo'n beetje. Want ja, last van de uitstelgedrag. Maar uiteindelijk was ik toch uh, verhuisd in 2025. Dus helemaal uitstelgedrag... Uh, was het daar ook weer niet. Met de, de metaforische nummer van... Uh, van T.B. Florence. Uh, maar Halfway Station uit uh, 2014... want daar stamt dat uh, nummer van T.B. Floris ook wel een beetje vandaan. Is ook alweer uh, van uh, lang geleden. Maar goed, uh, dit is vrij recent. Want dit is nog besproken deze week op onze website van Alexandra Alden. Daar zit een uh, verhaal aan vast, want uh, deze dame die komt oorspronkelijk um, ja, meer uit uh, Malta en heeft ook Britse wortels, maar is een beetje uh, verknocht en verweven met de Rotterdamse muziekwereld, uh, want daar heeft ze ook haar opleiding aan de Codarts gevolgd. Ja, en dan uh, ben je toch eigenlijk ook best wel een beetje een halve Nederlander, zoals bijvoorbeeld Luc Nijman of Bijvoorbeeld Jonathan Brown, die we kennen onder Dusty Stray. Maar goed, uh, dat is een beetje het uh, verhaal. En een van de tracks die van dat album afkomstig is, is dit nummer Warm Ice Cream. It's soft and so sweet lips Under the sheets, warm heart, cold noses You're precious to me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 Ik, ik ben blij dat ik uit de toon val Ik ben blij dat ik uit de toon val Is een inbos met uit de toon en het uh, komt ook van een album die ik nog regelmatig opzet uit 2025. Het is een van de zeven uh, albums die ik op een lijst heb uh, staan. Naast uh, nog zes andere die ik uh, gewoon heel goed uh, vind, en dit is er dus een van. Uh, en ik heb hem ook aan de telefoon, uh, Jelle, inbos. Goedenavond. Goedenavond, Ja. ja en trouwens nog wat, want uh, dit uh, doet mij ook denken aan die hele mooie zaterdag dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken om zowel jou, met je bent, als Melanie Ryan te zien spelen in de studio bij Podium 107 van RPL Woerden bij collega Maarten Vertuin. Want ja, ja dat was uh, toch wel een hele mooie dag, uh, moet ik je de eerlijkheidshalve zeggen? Um, maar toen uh, had jij dit uh, album uh, net klaar, als het goed is, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja dat was een mooie, uh, mooie zaterdag. Ja, um, even over dat album, want uh, je hebt best uh, wel wat uh, effort, zoals ze dat uh, mooi uh, noemen. Dus heel veel moeite en bloed, zweet en tranen erin uh, gestopt om het uh, voor elkaar te krijgen. Want uh, ja. wat is daarna gebeurd met, uh, met dat album? Is het nog goed ontvangen? Nou ja, zeker. Dus uh, naar mijn uh, idee goed ontvangen. Ik heb mooie reviews gekregen online. Uh, veel mooie reacties van mensen. Ik heb een hele fijne albumrelease gehad in Paard, in Den Haag. Mm -hmm. En we hebben wat leuke festivals gedaan, leuke shows. Ook in de uh, afgelopen maanden hebben we wat uh, toffe shows nog gedaan. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben heel erg blij en heel tevreden. En ook heel fijn dat het album gewoon er is en... Daar ben ik heel erg trots op. Ja, nou dat mag je ook best zijn. Want het is ook een heel mooi album om naar te luisteren. Er zitten ook heel veel uh, gevoelige dingen uh, in. Bijvoorbeeld het overlijden van je vader, uh, Hoorn en ik. Mm. En, en ja. dat is ook een van de nummers waarbij ook een hele mooie, uh, wat is het, klarinet uh, in uh, te horen is, toch? Ja, dat klopt. Ja. ja. Want... Ja, dat is een nummer wat me heel dierbaar is, wat we af en toe nog wel spelen ook bij live optredens. Het, het is niet overal in ja. elke, uh, elke optreden geschikt, maar wanneer het kan, dan wil ik het graag spelen. En uh, we hebben het laatste, ons laatste optreden hebben we vorige week gedaan. Mm -hmm. En we hebben het, we hebben, zoals je misschien weet hebben we live ook blazers mee. Ja. En uh, we hebben vorige week voor het eerst uh, onze saxofonisten de plek van die clarinet laten innemen. Dus normaal speelden we dit nummer met een backing track. Omdat ja. de die dat was gewoon iemand die ik had gevraagd die dat wilde inspelen. En nu hadden we gevraagd of onze saxofonisten dit wilden doen. En het was echt... Fantastisch. Ja, ja, dat geeft weer een ja, hele andere. Een, ja, dat geeft een hele andere lading. Alhoewel, ik ja. uh, me heb laten vertellen door Jorik van Noorden. Dat is het ook niet de eerste, de beste. Die zegt: Als je een, uh, een blazersarrangement uh, ergens in zit. dan moet je wel goed weten hoe je dat moet doen. Ja, nee, dat is ook zo. Maar dit zijn. Uh, uh, dit zijn uh, echt wel uh, mensen die, uh, die ik ook wel toevertrouwen om een blazersarrangement te maken. Dat zijn uh, zelf ook uh, pro's, dus zij, zij uh, uh, verdienen hun uh, geld echt met muziek maken. Mm -hmm. En ze arrangeren ook voor, uh, voor andere mensen, ook uh, blazerspartijen. Uh, dus uh, yeah. ik, ik, ik, ik geef het graag aan hun, zeg maar, om yeah. een mooi blazersarrangement te maken voor mij. Ja. Um, ja, want dan is dat album er, maar wat, uh, wat, ben je, wat ben je nu aan het doen? Nou, ik ben nu uh, nieuwe muziek aan het maken. <laughs> ja, ja. ja uh, toevallig dus... is er vorige week net een nieuw singletje uitgekomen. Ja, ja, dat is ook de aanleiding waarom we je even uh, <laughs> een telefoon nemen, maar daar kom ik zo op. Uh, ja. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, dan is dat album klaar en dan uh, ga je er natuurlijk uh, proberen daarmee op te treden. Maar ja. ondertussen dan is het toch wel uh, muzikanten eigen dat het ergens weer het bloed waar het uh, gaat kruipen, waar het niet geen uh, gaan kan, zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ik was even bang dat het niet meer zou komen, hoor, want nee. uh, dat album was zo'n grote bevalling dat ik ook echt gewoon een hele lange tijd even geen zin meer had om boven op mijn zolderkamer uh, te zitten en. Uh, uh, nieuwe dingen te maken. Ik wilde eerst even gewoon dit album laten landen. Ook voor mezelf. Mm. En ook alle, nou ja, alle hectiek eromheen even uh, laten gebeuren. Um, dus maar naarmate dat uh, wat uh, langer uit was, ben ik weer uh, wat gaan schrijven. En, uh, en heb ik weer nieuwe, uh, nieuwe muziek op de plank liggen. Ja, uh, en een van die uh, nieuwe uh, dingen is een nieuwe single die niet zo lang geleden is uitgebracht. Nee, dat klopt. Ja, ja. dat is uh, vorige week. <coughs> ja, um, um, vorige die week heb je... ja, woensdag inderdaad. Uh, dat is voor ja. ons heel prettig. Want dan weten wij ja. van... Oké, okay, dan hoeven we niet moeilijker te doen... Uh, door te zeggen van... Als je hem vrijdag uitbrengt, proberen we hem altijd af te troggelen bij de muzikanten. Omdat wij natuurlijk ja. op die donderdagavond zitten, weet je. Dus, ja, maar, ja, ja. dus uh, daar heb je al stiekem uh, rekening mee gehouden. Van nou, die jongens van Alteur en het FFM, die zullen hem dan wel uh, laten horen, de, de donderdagavond. Ja, precies. Zeker, zeker. Ja, dat <laughs> ja, nou, is ook gebeurd, hoor. Dus, uh, uh, ja, maar goed, ja... Uh, maar even over, over die single, want die hebben jullie niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Want er was ook een daverend optreden in de Zwarte Ruiter, had ik begrepen. Ja, klopt. Ja, we hadden een, een officieuze single release in, in de Zwarte Ruiter in Den Haag op de Grote Markt. Ja. En dat vond plaats tijdens de Haagse popweek. En dat was echt superleuk om te doen. Het was een mooie avond en we stonden daar met negen man op het podium. En uh, we hebben echt een heerlijke show gespeeld. En er waren flink wat mensen en die waren erg enthousiast. En ja, het was gewoon uh, heel erg leuk ook om die track gewoon uh, live te spelen. Met iedereen erbij. En we hadden een nieuwe gitarist ook voor het ja. eerst uh, mee. Ja. Dus, uh, en dat was ook echt wel echt uh, heel erg lekker om hem erbij te hebben. Ja, uh, is het bij jou ook zo van hoe meer bandleden, uh, dus eigenlijk hoe meer zielen, hoe meer vraag? Uh, ja, ik denk, ik denk het wel. Weet je, soms past het ook niet helemaal. En we zijn met z'n zevenen zonder blazers. Zijn we ook echt wel een hele, hele vette band om, uh, om te zien. Het, uh, het knal, de energie knalt er echt vanaf. Dus daar zijn die blazers niet per se voor nodig. Ja. Maar, ik kan je wel vertellen, als we erbij zijn, dan is het een nog groter feest. Ja, dat geloof ik graag. want Beschrijf dat eens. Wat geven die, uh, wat geven die blazers dan, uh, dan mee in, in vredesnaam bij zo'n optreden? Energie? Zoiets? Ja, energie. Energie sowieso. Zeker energie. Maar ook net even dat randje. Mm -hmm. Waarin het toch nog wat extra, ja, extra vet wordt of zo. Ik ja? weet het niet. Het is gewoon... Kijk, uh, ze geven net even die extra push die je soms wel hebben als je, als je een band ziet. Ik bedoel, uh, De Dijk had ook een onwijs vette blazer, sexy, en uh, daar wil ik me niet per se mee vergelijken, maar ja. ik denk dat het wel ja, die vibe ook nog even meegeeft, zeg maar. Ja, ja. Uh, en de, de, de... Net even die extra boost. Ja. Um, want dat is het ook... Uh, wat, wat, uh, wat jouw Nederlandstalige popmuziek... ook uh, best wel uniek maakt... in die zin. Dat het, uh, dat het eigenlijk ook niet... Uh, ja, het, het, het is ook voor een deel... doet het je denken aan... De grote tijd dat we die nederpopbands hadden, hè, om maar wat te noemen. Je noemde de Dijk ja. onder meer al, maar uh, Cadans, daar, zit ik, daar zitten soms vlagen in die ik uh, terughoor uh, bij hmm. bijvoorbeeld dat laatste album van jou. Dan. Dat, ja. dat, dat merk ik dan heel gauw uh, daarin terug. Maar ja, ü, ja er, zit, er zit nog veel meer in. Uh, je hebt iets met, uh, met de jaren tachtig, denk ik. Uh, ja, dat heb ik zeker, Ja, ja. ja. Uh, en... ben, ja dat is gewoon een hele grote invloed van mij en ik vind die sound ook gewoon heel tof ja. ik, uh, ik heb er even over moeten doen om dat te leren waarderen want ik ben, ik ben geboren in de jaren 80, ik ben muzikaal opgevoed in de jaren 90 mm. uh, en echt zelf die bands leren kennen zeg maar maar naarmate ik ouder werd vond ik ben ik toch meer uh, ook van die synthesizers gaan houden en van ja. die sound. Ja, want de, ja, je praat ook met iemand uit het bouwjaar 1966. Oh ja. Ik ga maar volgend jaar de, de 60 aan tikken. Dus ja, ik bedoel ja. eventjes... Uh, kijk, ik ja. was 16 toen uh, dat soort bands, uh, het goede doel, toontje later... Ja. Doe maar, ja. die ik uiteindelijk dankzij mijn plaatsgenoot René van Kolm... hier heb uh, uh, kunnen zien in 2016 ja. in de Ziggo Dome. Maar ja, ja het, het, het, het heeft wel wat natuurlijk, hè? Ja, ja, nee zeker. Ja, <laughs> ja. Nu. Ja. Um, maar uh, nu even over die single, want uh, nu vind ik het wel lang genoeg geduurd hebben. Want ik moet het even ja. een beetje mooi opbouwen naar, dat, uh, naar die ja. Witte Harlekijn ja. toe. Uh, want uh, waarin verschilt Witte Harlekijn nou met uh, de rest van je werk? De witte Harlekijn is wel echt voor het eerst denk ik dat het uh, een, uh, een meer een uh, live uh, inbos, uh, feel heeft. Uh, waarin uh, ook echt een, um, een drumtrack uh, is toegevoegd, live drums. Mm. <laughs> Sorry. Yeah. De bassist van mijn band heeft een baslijn en ik speel de blazers van mijn live act. Doen mee. Yeah. Het is een song geïnspireerd een beetje op de sound van The War on Drugs, waar ik erg fan van ben. Ik yeah. heb die... Vooral dan die, hè, dat constante ritme wat zij in hun nummers hebben. Dat heb ik geprobeerd ook in deze track echt mee te geven. Zeg maar gewoon vanaf het begin. Gewoon lekker rammen. Lekker dikke dikke dikke dik dik ja. gewoon. Echt een goede vibe. En dat, dat, dat is denk ik het grootste verschil. Is dat er veel meer live elementen in deze track zitten dan... Dan hiervoor. Ja, je noemt The War on Drugs. Uh, ja. Nog niet zo gek lang geleden was ik bij Sexton Sunday Sounds. En uh, dat was dan wel de editie geloof ik van oktober. Dat ik daarbij ben. En Sue so The Night, Waar denk je wat die meekwam uh, met het album? Wat ze mee moest nemen voor Sam Sexton om uh, na afloop te laten horen. Drie keer raaien. Welk album? Ja, nou, je hebt het net genoemd. Ja, van de War on Drugs. Eén Precies, de, inderdaad. Dus, uh, ja. dus ja, het is uh, niet vreemd uh, in dat nee. opzicht. Uh, maar uh, Witte Harlekijn, uh, moeten we nog iets weten van die single? Uh, waar gaat het over? Een single is een uh, ode aan de verleidingen van de nacht. Hm. En uh, het is vooral een, uh, een, een hele fijne, energieke, euforische plaat. Die... Uh, uh, ja, Die gaat over de balans tussen hè, het zoeken naar euforie en geluk. En de leegte die daar soms op volgt als je net even een glaasje te veel op hebt. Aha. Dan is nog de afsluitende vraag: waar kunnen ze Inbos vinden op het wereldwijde web? Je kan mij vinden sowieso op Instagram, Inbos Music. Ik heb ook een website, inbosmusic.nl. En uh, dat zijn de meest voorname kanalen waar je mij kan vinden. En uh, we gaan in het komende jaar gaan we ook weer mooie optredens doen. Maar daarover later meer. No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 pretend to drown in the pool, acting like I can breathe, take some time to realize that it's not Dat was Koos, samen met Eline Huisman en niet te vergeten Jet Alink. Want dit waren de drie die bij ons in de studio waren... tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf in februari van dit jaar. Dat was de enige uitzending die we een beetje konden doen... Uh, ten tijde van de Rob Akda. En daar heb je hem weer, want ook Koos was daarin te zien. En die hebben we op de avond weten te strikken... dat zij de eerste voorronde wist te winnen... en uiteindelijk daarmee in de finale kwam. Was trouwens niet uh, het, uh, het enige uh, finale plekje wat ze wist uh, te veroveren. Want een jaar eerder deed ze dat al bij mooie noten. En wie was daar degene die met de winst aan de haal was gegaan? Dat was Ene Wolfgang. En die hadden we ook al in de studio gehad. En daarvan ga je dit nummer horen. Getting Closer. I'm wel gezegd dat er uh, zeven albums zijn maar ik mag deze er eigenlijk toch wel aan toevoegen het achtste album wat nog eigenlijk vlak voor het einde van het jaar nog uh, is verschenen van Elsa van de Greft en uh, Alex Nieuwland, oftewel Noobles daar staat uh, dit nummer op tuggen voor en uh, ja, bovendien is het uh, bij de aantal tracks heel duidelijk overduidelijk dat de een de lead vocals voor de rekening neemt... en ook bij de ander is dat het geval... wat weer best een heel leuk, evenwichtig album oplevert. Maar er was ook één track, en dat was deze... waar beide uh, heel erg prominent op te horen waren. En dat is uh, dit uh, nummer 'Tucker Voor van uh, New Wals. Daarvoor hoorde je Getting Closer van Wolfgang... En daarvoor had ik nog iets uh, van Koos laten horen. En dat had weer te maken met het hele grote feit dat de beiden uh, in uh, de finale van Mooie Noot hebben gestaan. Eén heeft gewonnen en de ander moest het genoegen nemen met alleen de finale plek. En bovendien zaten ze beide in de sexton Sunday Sound. Dan deze van Bernard Hering. En dat is Abel Tasman National Park. En ik ga je straks vertellen waarom ik hem gedraaid heb. a glimpse preview of the future or is it wise not to ask for more than this your eyes betray what burns inside you she said as I kindly kiss her hands while we slowly drift away I watched the dying day in the sleepy rain Please bring me back to Abel Tasman's Park On the dreamy roads we drove Till we found beaches of gold Please bring me back to Abel Tasman National Park Again This dark and mystic sky We'll discover constellations And get lost in time We'll share numerous conversations About what to do in life We'll share our deepest secrets In the darkness of the night I watched a dying day In the sleepy rain Back to Able Tasman's Park on the dreamy roads we drove till we found beaches of gold. Please bring me back to Able Tasman National Park. zo was hij dus ook gewoon afgelopen. En dan zit ik ineens in een heel andere ruimte. En dan moet ik opschieten. Want ja, dat heeft uh, gevolgen. Ewel Tasman National Park. Want, wat was dat geval? Bernard Hering dook op bij het optreden van de heer PJ en Bond afgelopen zondag. Tijdens zijn uh, ja, min of meer verschijning in uh, de waag. En dat had uh, weer een reden, want uh, Bernhard uh, die had ook uh, ooit eens een optreden. Toen speelde Paul met hem mee. En dat was dus de reden waarom. En een van die uh, nummers waar beide dus op te horen werden. Ja, toen werd er op een gegeven moment ook nog het een en ander uitgedeeld aan. Ja, wat is het? Een beetje van die, hoe moet ik het zeggen? Uh, van die uh, uh, muziekinstrumenten waarvan je dan denkt, oké. Okay, dat, uh, dat was uh, uh, iets met een toeter. Uh, met een, uh, een, uh, een soortement van, uh, van sticks. Drumsticks of wat dan ook. Ja, en dat uh, was de reden wat, uh, dat ik ook zo'n ding in mijn handen kreeg. Een ei met, uh, met, iets, met iets erin. Een soortement soort, uh, van, uh, van ritme wat je daarmee aan kunt geven. Waarop na afloop van het hele optreden... Bernard op een gegeven moment op mij afkomt en zegt... Nou, we kunnen tenminste in ieder geval zeggen dat we ooit uh, samen in een band hebben gespeeld. Ja, dat was dan ook wel een vaststaand feit, want uh, er waren er, uh, naast hun twee uh, waren er nog vier vijf betrokken... die uh, dan uh, voor een deel ook uh, de, de muziek aan het uh, maken was, op verzoek van de heer Bond zelf. Dus dat uh, was de reden waarom ik ook weer eens Bernard Herring liet horen... En buiten dat, Bernard Hering is ook hier geweest in dit programma. Ik moet even nadenken, volgens mij was dat in 2024, vorig jaar nog... dat hij hier toen geweest is. Als we het dan toch over de heer PAM Bond hebben... want ja, dan kunnen we hem net zo goed ook laten horen... maar dan is de tijd nu al erg gelimiteerd. Ja, en dan moet je toch mooi afsluiten. En dat doen we dan ook met dit mooie nummer van hem. De revolutionist van PAM Bond... En dat is van het album In Our Time.